Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn sinds The Voice een heleboel nieuwe zedenzaken bijgekomen. In de eerste drie maanden van dit jaar stapten 4000 mensen naar het politiebureau. Dat zijn er 1100 meer dan een jaar eerder. De nieuwe zaken hebben niets met grensoverschrijdend gedrag bij The Voice te maken, maar gaan over seksueel geweld op andere plekken. Deze zede-expert bij de politie ziet van alles voorbij komen. Eigenlijk allerlei soorten meldingen komen er bij ons binnen. En ook horen we dat slachtoffers hele verschillende dingen uh, willen. Uh, dus de een wil aangifte doen, de ander wil alleen zijn verhaal doen of zoekt hulp. Dus er zitten grote verschillen tussen. Zij ziet nog geen stijging in het aantal aangiftes. Niet iedereen die een melding maakt wil die volgende stap ook zetten. Bij de arrestatie van drugscrimineel Ridouan Tachi in Dubai is een telefoon gevonden met foto's van een vrouw die is gemarteld en gedood. Dat zegt het parool. Justitie denkt dat het om Naima Jilal gaat. Zij zat hoog in de boom in de drugswereld en is sinds 2019 spoorloos. En er is meer bekend over een ongeluk waarbij gisteravond twee militairen zwaar gewond zijn geraakt op vliegbasis Leeuwarden. Het ging mis met een vorkheftruck, zegt de Maris Die werd niet gebruikt voor werk. Er was op het moment van het ongeluk een feest aan de gang. Twee militairen zijn niet meer in levensgevaar. En deze film mag niet meer worden gedraaid in de bios in saoedi arabië you break the rules. Het is deel 2 van de Marvel film Doctor Strange. Daarin zit een personage dat op vrouwen valt. En ze laat in één scène vallen dat ze twee moeders heeft. Niet oké, okay, knip het er maar uit, zegt Saudi-Arabië. Nou, dat gaan we niet doen, zegt filmmaker Disney. Dus draait hij niet in de bios daar. Hier wel, vanaf volgende week kun je hem gaan zien. Het weer nog, af en toe wolken en af en toe een buitje. Maar er is ook ruimte voor de zon vandaag bij een graad of 13. Morgen op Koningsdag is het droog. Er is dan ook meer zon en het wordt zachter. 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27. Almere richting Utrecht. Tussen Hilversum en Utrecht-Noord is de vertraging 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech.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 Losing My Religion van R.E.M. Welkom terug bij het tweede uur. Ja, en omdat... Hoe heet het programma? Kan nog wel zo. Goed zo, ja. We zijn ook weer te ontvangen op kanaal 40... en op kanaal 1367 KPN. 1367 KPN. En kanaal 40 al. 169 FM vrijeter. Nou, Omdat jij denkt dat jij vindt dat jij voelt dat jij denkt dat jij jong bent. Ja, lieve mensen? Niet door elkaar. Er is een, uh, even een agendapunt naar voren geschoven. En dat heeft te maken met de heer Stuin. Maar die moet, uh, moet zo dadelijk het pand verlaten. Dus doen we hem nu. De kom van Stuin. De geest van Jopie Spuug. Ik bevind me op een legendarisch toilet. Een straaltje melancholie en een drupje zacht verdriet. Figuurlijk dan. Zachtroze tegels in combinatie met glanzend zwart en bladgoud. Net marmer wordt opgesierd met glimmend chroom. ...mokums ordinair tot in het kleinste kamertje. Ik logeer een nachtje bij een vriend op de Wallen... Pal naast koffies op de buldog... ...in het voormalig bordeel van Jopie Spuug. Jopie was een ouderwetse souteneur... ...die volgens de overlevering goed voor zijn dames zorgde. Via een geheime ingang kon hij alles in de gaten houden... ...en bijstand verlenen wanneer nodig. Maar had ook een aparte uitgang in het pand aangelegd. Want op die wijze kon een licht beschonken Britse jongere ...na de betaalde liefde via deze sluiproute het pand verlaten... En werd hij niet juichend en onder applaus door zijn vrienden op de schouders gehezen. Want Jopie vond dat respectloos naar de dames. Prostitutie is geen attractie ten slotte. Jopie zorgde voor zijn dames. Er is blijkbaar een verschil... tussen ouderwetse pooiers en de moderne versie. En dit pand verhaalt over lange tante door... en talloze bijnamen voor ouderwetse sekswerkers... en ademte sfeer van vroeger. Want u kunt Jopie spuugel uit het pand halen... zijn geest dwaalt er rond. Ik loop samen met mijn vriend de trap af af weg naar een afspraak... en voor de deur treffen we twee koppels Spanjolen van middelbare leeftijd op de stoep. Eén dame is niet meer aanspreekbaar. De groep spreekt nauwelijks Engels. Did she drink a lot? No, no, no, no, no. Was she smoking in de bulldog? De mannelijke grijze vijftiger Alicante met een oplasjas kijkt betrapt en knikt. First time in Amsterdam. Mijn vriend rent al de trap op naar boven. Ieder op de dag heeft hij al een plakkaatje kost mogen opruimen... en nu haalt hij een glas suikerwater voor de dame... Woon op de vallen, kent zijn zegeningen. De Spaanse dame reageert niet of nauwelijks. Knetterstoont en volledig oud. When you're in Rome. Ze wilde het wel eens proberen, een jointje. Over een kwartier zal ze wel bijtrekken en we leggen de panikerende Spanjolen uit. Dat dit vrij vaak voortkomt in deze buurt en dat we geen politie of ambulance hoeven te bellen voor haar. Wanneer we even later terugkomen zitten de Spanjolen er nog steeds. Niet meer in paniek, maar dan wel een beetje bezorgd. De dame heeft weer een beetje kleur in haar gezicht, maar gaat vanavond echt niet meer afdansen. Het is inmiddels fris en laat. Dus stiefelt mijn vriend opnieuw de trap op, na het suikerwater ditmaal om een dikke trui te halen die hij nooit meer terug zal zien. Goed zorgen voor de dames. Het zal de geest van Joopje Pug zijn. La noblesse oblige. Ben je zover? Je moet even de koptelefoon opzetten. Ik heb maar twee oren. Je had vroeger Ted Braak met die wonderoren. Ja, nee, maar dat was hij niet. Die wonderoren. Ken dat nog? Ja, ja, ja. Burgemeesters hebben natuurlijk een burgemeester. natuurlijk. We hebben een burgemeester die speelt een band, heb ik begrepen. Bassist. Bassist. En niet onverdienstelijk. Is dat onverdienstelijk? Nee, was hartstikke leuk. Ik heb hem gezien en ik heb hem zeg maar een soort van uh, uh, verslagje gemaakt. Dat ah. is te zien op uh, ZFM okay. op de televisie. En uh, dan kunnen de mensen ook kijken van uh, hoe David Molenburg uh, speelt. Ja, want, uh, kijk, uh, dat is natuurlijk een bijzondere burgemeester in dit geval ook. Ja. Maar het kan nog gekker, om het woord gek te gebruiken... het Amerikaanse plaatje Hel in Michigan heeft een... Hel? Uh, ja, Hel. een plaatje heet Hel. <laughs> uh, dat heeft een nieuwe burgemeester, het plaatje Hel. Ja, niet zomaar één, dus een kat. Een poes, een kat met extreem grote ogen, vreemde pootjes. Oh? Dit dus is dus de nieuwe burgemeester van het plaatsje. Hij heet uh, ja, Jinx, we kennen natuurlijk wel Jinx. Werd in 2018 gevonden door haar baasje en inmiddels beste vriendin Mia. Maar opvallend aan Jinx, hè, de nieuwe burgemeester, is dat ze nogal grote ogen heeft. Dat had ze om drie weken, de dag dat Mia haar vond, in de achtertuin gaat het verhaal. Nou goed, president van de Verenigde Staten, dat zit er nog niet in voor Jinx. Wel burgemeester van het plaatsje Hel. En trouwens, dat is wel voor een zekere tijd niet onbepaald. Want uh, hij uh, kan niet uh, eindeloos lintjes doorknippen of wat ook. Het uh. duurt slechts één dag, dit burgemeesterschap. Dus dat, nou, lekker dat dan. dan. Dat dan gelukkig wel. Maar goed, het is niet het eerste diertje wat de burgemeester kan worden gegeven. Maar wat, wat, wat, wat moet je dan nou mee? Ja, maar dat is natuurlijk een, wat een kruis, Is dat dingen. zo? Ja. Niet het eerste dier? Nee, in 1922 werd hij in Fortaleza uh, in uh, Brazilië. <laughs> dus een uh, geit verkozen <laughs> tot Fortaleza, aurasia Waar? Fortaleza. Oké. Okay. Ja. En er uh, werd een geitje verkozen tot gemeenteraad. Een geitje? Dat zou je in uh, Abu Dhabi verwachten of in uh, Riyadh. Maar, uh... maar niet, in Daar Brazilië. niet in Brazilië. Nee, maar in uh, Lagitas, in Texas, zijn geitjes sinds jaren dag de enige... die in aanmerking komen voor een burgemeestersfunctie. Nee, je, krijgt nooit ja. je krijgt nooit tegenspraak, dat is nee. lekker. Nee, nee. Huh? Maar Het is ook een, hond het is ook een ja. hondenbaan, hè? Ja, het is een hondenbaan. Maar ja, honden doen het ook goed. Over ja, hondenbaan dat bedoel ik. Bedoel ja. Hondenbaan heel goed ja, in <laughs> Sunil in Californië was een hond burgemeester. Ach. En in uh, Rabbit Hash in de staat Kentucky alle burger Rabbit Hash. Morgen is de rabbit. En, en iedereen denkt dat daar een konijn als burgemeester ja, is... en dat dat dus, de hoge hoed uitkomt. Maar nee, het is niet. Goed, dus wij zijn, denk je, toch wel beter af... ook al duurt het burgemeesterschap maar één dag... met een, een heus mens als burgemeester. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik heb liever een passende burgemeester... die heel goed een... Dan een passende burgemeester. Nou, dan, dan, dan, dan een dier als burgemeester. Ja, nee, daar ben ik met je. Maar in sommige gevallen kan een dier... naar mijn idee beter de politiek ingaan. Want als ik nu kijk, dan denk ik... Nou. Ja. Hé hey jongens, vandaag uh, uh, is de rechter... Uh, gaat uh, praten over uh, de vergunning van, uh, van uh, het circuit van Zandvoort. En uh, dit in verband met uh, de stikstofrekeningsomgedoel. Ja, dat, dat blijft een bijzonder fenomeen, dat Nederlandse stikstof. Nou ja, die auto's die uh, rijden tegenwoordig op uh, bio... Uh, brandstof voornamelijk ja die brandstof is helemaal veranderd en dat was het probleem ook van max verstappen Aha. toen hij ging rijden want de, de de manier waarop die brandstof dan weer door de de vanaf vanaf de tank naar de motor ging nou dat is allemaal was allemaal gedoe en dat hebben ze dat hebben ze wel opgelost ja maar nu uh, heb je natuurlijk weer die uh, dat die... ethanol ook waar ze op rijden of? nee nee nee gewoon echte benzine ja ja en de, de, de, de milieuorganisatie Mobilization for Environment, de mop. Die, die, die, die, ja die hebben vraagtekens gezet met de stikstofrekeningsom. Weet je wel, hoe ze, hoe ze het berekenen? Ja, ja, ja. Maar ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Ja, nee, maar ik nemen. heb altijd, als ik dit soort dingen lees, dan denk ik, ja, de stikstofrekensom door wie? Is dat de stikstofrekensom die het circuit maakt? Of de milieuvergunning? Want als de, milieu, of de milieubeweging, als de milieubeweging dus ook een berekening maakt, dan denk ik ja, er zit uh, daar ook een belang bij. Nee, ja, ja want anders ja, zou je dus niet dat, naar de rechter dat, dat, gaan. Dat, dat, nee, maar dat is ook zo. Die berekeningen, weet je wel, dat is net als het IPCC, dat Klimaatpanel. Hm. Die berekeningen van dat panel kloppen ook voor gereed. Want dat zijn allemaal ja. uh, uh, berekeningen gebaseerd op aannames van modellen die daar over nou, jezelf te het... vinden is, dus weet je. Is... Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Kijk, allemaal. die Johan Vollebroek, die, uh, uh, dat is de, de, de voorzitter ja. van die, die uh, MOB. Die, die heeft meerdere doodbedreigingen ontvangen van fans van de Formule 1. Ja, we, daar kan je op wachten natuurlijk. Weet je, ja, al. Het ja, moment nou, dat er een partij is die uh, gaat proberen om de Grand Prix te verbieden. Ja, dan heb je best een probleem. Maar is, het, ik denk dat, ja. maar is het niet... Ja, wat wij zeggen, Nou, dat je niet de straat op kan. En, uh, natuurlijk kan dat niet. Want iedereen, weet je wel, we leven in een democratie. En uh, die, man, die mensen moeten ook de, het recht hebben om, ja, om dit soort dingen ja. te doen. En, en uh, maar nou, dat gebeurt een, dan ook. Maar ik heb wel een beetje het idee... Uh, als je op een gegeven moment ergens hoger in de boom gaat zitten... en je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid dat men dan altijd wel iets vindt... om jou dan weer een beetje te lichten. En dat daar weer een belang bij zit. Om nou ja, het ja, weer dat in de media. Ook, ja. En dat vind ik... De laatste tijd vind ik dat heel uh, uh, vaak uh, voorkomen... met wat ik uh, lees in de krant. Ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. We hebben het net uh, dat al benoemd uh, hier ja. aan tafel. Daarom ben ik benieuwd wat er nu gaat gebeuren... met het hele twitteren. Nu het van de beurs gaat. En, uh... ja. Want Elon, uh, Musk. Elon Musk had het over een uh, belofte stand. Had jij ook nog iets uh, klaar over staan uh, van Elon Musk, Ger? Want, ja? Uh, nee, nee, ja, ja. ja, die heeft uh, Twitter gekocht voor uh, 40 miljard. Ja. Ja, nou ja, als je het geld hebt, dan uh, waarom niet? Maar goed, ik ben, uh, want dat staat hij dus voor. Het moet uh, onafhankelijk uh, blijven. En, uh, dus uh, iedereen moet daar iets op kunnen zetten. En dat is natuurlijk niet uh, het geval nu. Want uh, iedereen wordt er uh, te pas en te onpas van afgegooid... Nou, zit daar wel natuurlijk een grens aan, aan. Zoals aan alles wat je wel of niet kan ventileren in die media. Uh, ook hier geldt dat. Ja. Maar weet je, dit zoals het tot dusverre gebeurt, is het niet goed. En ik ben benieuwd of die uh, Elon Musk daar verandering in kan brengen. Ja, maar ook hier geldt voor uh, dat je beter als je dan toch uh, daarmee te maken krijgt. Blijf er dan maar gewoon ver weg van. Dat ja. maakt mij. Uh, ja, ik heb er wel zoiets van. Van, uh, ja, als, je, als je de ver weg bij blijft, hoef je er ook geen mening over te geven uh, in dat, dat opzicht. Dat is mijn uh, standpunt nou, Ik blijf liever okay, okay, een wat? grijze muis in dat, uh, dat opzicht, hoor. Zullen we, zullen we een liedje naar een Dat goed idee, Ger, want uh, anders worden we talking heads. Zet hem aan. Ja, ik heb hem aanstaan. Goed zo. Ja. Wat gaan we doen? Hoor je hem? Nou, ik wel hoor bezig. niks. Ja, we, nee. Nee, ik hoor helemaal niks. Waarom hoor ik niks? Nee. Hé, hey jongens. Oh, ik moet hem er nu wel in doen, natuurlijk. Oh, kijk aan. <laughs> technisch, technisch, jongens. Ja. Dit was een technisch uh, dingetje. Ja. Hier, ja. Hier. Nou hoor ik wat. Als je maar doorzet. Ja. En dat is natuurlijk altijd zo in het leven. Ja. De the earth, the earth Song. Ja, dat is inderdaad een, een, een de goede titel. Ja. Van, ja, van Michael zelf: ja. Zing.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 de rechten van één ieder, inclusief de plicht om het moeilijke te doen. U zult het nooit meemaken en gelukkig zult u nog kelderen in de peilingen. U verdient het niet. Oh jee. Nou, ja, duidelijk, hè? ik kan de bal verwachten. Nou, ik zag... Wat uh, komt er aan? Er aan. Ik zag, ja, kan de bal verwachten. Ik zou vanmorgen, zat ik naar, uh, even in het Haalens Dagblad... er stond een uh, briljante uh, cartoon in... En dan zag je Rutte fluitend vooruit lopen. Niks aan de hand. En Kaag hobbelde erachteraan met krukken... en een been in het gips, een blauw ja. oog. en ja. een, Met andere woorden, wie was er nou beschadigd? Dat stond er dan nog bij deze cartoon. Dus dat ik, ik leg hem even uit, want dan de radio is... Ja, Rutte als Captain Teflon. Die komt natuurlijk overal mee weg. Knap hè? Uh, ja, ik wel. vind het razend knap hoor. Dat is het ook wel. Moet ja, je zeggen. Ik, ja, ja, echt dus, uh, waar. Hij moet wel weg. Altijd nu positief. Het, altijd helemaal <laughs> ja. Ik mag hem wel. <laughs> Jij ja, mag hem wel. Ik wat? mag hem wel. Ja, maar we hadden het toch over dat mensen graag belazerd wilden worden hè, met goochelen. Ik vind het de grootste goochelaar in Den Haag Zit zitten. Ja, ja, ja. Hé, hey, wat anders jongens. Nou oh, goed, dat is uh, een uh, mening uh, uh, die ik uh, uh, niet onder stoel of man gesteken Ik uh, ga weer door. Een mevrouw uit Frankrijk, een ja? 32-jarige Franse vrouw... heeft zaterdag bij de eerste vliegles de knuppel moeten overnemen... nadat de piloot een hartafval had gekregen. Oh nou, jee! Ja, en uh, via Le Telegram, de krant uh, die we alle kennen heeft uh, uh, uh, uh, uh, uh, ze het sportvliegtuigje zodanig so, uh, onder controle gekregen... dat het niet neerstortte in een bewoond gebied... maar in een moeras in de buurt van Polinek. En ze liet slechts lichte verwondingen door de noodlanding... en de wandelingen oh, in de buurt konden hulp vragen. En ja. de 66-jarige instructeur, dat is ook niet zo oud... Nee. Die bleek helaas overleden. Dus oh. dan zit je alleen in zo'n kist. Moet je het even... Zo, nou, maar het is een vliegen vliegende danskist geworden. Normaal, hè? <laughs> vliegen. Ja, ik, ja. Heb, ik heb het een keer gedaan. Met, met, met de bassist van BZN. Oh. Toen wij een keer in het jeb waren heb je toch ook nog een keer. Hebben zo, we nou. ook een keer ja. zo niet gezeten. Ja. Maar ik heb, ik heb regelmatig... Nee, ik wacht wel even in de kroeg. <laughs> Regelmatig met BZN uh, met, die, met die bassist Die had een eigen vliegtuig mm. En die stond in Lelystad En uh, wij, wij maakten toen die, uh, die uh, Hoe heet het uh, uh, Die docu-serie docu over BZN Het laatste jaar En uh, hij kwam altijd met leuke dingen En toen zei hij van uh, Kom op, gegeven, we, gaan, uh, we gaan vliegen Want ik ga naar uh, weet, Ik wil ergens naartoe En uh, foto's nemen en, uh, Want hij is een be be redelijk begaafd fotograaf Vanuit het vliegtuig en, dus, en op een gegeven moment zei hij van... nou, ga jij maar landen. Ik zie ja, maar Jan, ik heb nog nooit in een vliegtuig geland. Hij zei, nou, dan doen we dat nu wel. En, maar hij was ook instructeur. Ja, ja. Dus, uh, dus ik heb de dingen in de grond gezet. Oh, dat, je dat? En hij vertelde wat ik moest nee, doen. Ja, dat was wel heel boeiend, hoor. Nee, voor geen geld van de wereld. Nee, jij bent daar niet zo goed in, hè? Ik ben daar helemaal niet goed in, nee. Ik vind, uh, kijk, als je je auto ermee nokt... dan zet je hem op de vluchtstrook. Maar, uh, en je hebt geen vluchtschrook. Nee, het is vaak klaar dat je vliegtuigen mee ophoudt. Dan moet je van goede huizen komen om uh, het nog, uh, wat gelukkig bij een aantal mensen is gebeurd, dingen de grond te zetten. Dus. Nou ja, dat klopt, maar ik heb heel erg vliegangst gehad. En toen dacht ik: van nou nee, ja, maar dat heeft helemaal geen nut. En toen moest ik heel veel vliegen. Ja. En uh, uh, op een gegeven moment heb ik, ik mezelf daaroverheen gezet. En, toen, uh, en nu heb ik ergens weer last van. Nee. Bijzonder hoor. Hè? Ja, ik heb, ik, ja, ik, ja, ik, ja, dat ik, is wel Ik doe dat, dat zo, toch liever niet. Ik, heb je wel eens gevlogen? Uh, ik heb, nee. Heb je dan op. nooit gevlogen? Nee. Echt niet? Nee, ja. Ja, misschien uh, twee meter door de lucht heen. Maar dat niet zit, in een nee, vliegtuig nee, maar nee, nee. Naar, naar een... Nee, uh, ik, ik weet dat, dat ik uh, Ik ben te makkelijk in het geven van hier een oordeel. Als ik zelf niet gevlogen heb. Maar uh, toch, nee. Het, het, het, ik, uh, ik ga liever met een boot... Ergens naartoe dan dat gebruik nou ja, nee, maken van de vliegtuig. Je bent Sinterklaas gehoor. ook. Wat zeg je? Sinterklaas ook. Ja, Sinterklaas, Sinterklaas, ook. Met boot. Sinterklaas komt met, uh, met ja. de ook ja, met, je uh, komt nooit met de stamboot. Ik kom nooit met een vliegtuig. Ik kan ook met Transavia heen naartoe, maar maar gaat toch met de boot. Ja, hij ja, is wel een diehard. Uh, diehard. Uh, ik heb uh, Iglo. Ja. Men je dat nou? <laughs> <laughs> ja, het is allemaal wat, maar uh, nee, dat, uh, dat, uh, want wij vliegen best veel. Of hebben best veel gevlogen. Ik zie ze vliegen. Eh? Nou, ja. Jij ook natuurlijk. Ja, vroeger in mijn werkzame leven. Je bent uh, ook gezien. ik dan halve, wel eens ergens heen? de, de halve wereld rond geweest. <laughs> dus, uh, maar goed, uh, wie niet meer kan vliegen, dat is de, de taxichauffeur in de Canadese stad, uh, Halifax. Nee. Die uh, is op een gegeven moment uh, uitgecheckt op. Uh, <clears throat> en uh, heeft dus een, een ziekenhuis waar die uh, werd verzorgd. Het lokale ziekenhuis. Heeft uh, John McLellan. Die heeft daar. Uh, wie? John McLaren. En die heeft 1,2 miljoen aan het ziekenhuis nagelaten. De mensen konden niet bevroeden dat Johnny, die 63 jaar lang taxichauffeur is geweest... zoveel pecunia op zijn rekening had. En uh, nou ja, dus uh, het ziekenhuis heeft nooit kunnen uitvinden... en ook niet willen uitvinden waarschijnlijk uh, hoe hij aan het enorme bedrag kwam. Maar goed, het ziekenhuis kan het geld goed gebruiken natuurlijk... voor nieuw materiaal en medische trainingen. Buitenlands nieuws, maar oh, dat, dat was buitenlands nieuws. Het was okay. buitenlands nieuws. Was uh, nieuws <laughs> ja. op, ja. Mooi verhaal. <coughs> ja, nou ja, goed. Uh, jij wil nog een stuk muziek, maar ik had er nog een aansluitend uh, berichtje over. Want er was nou, nog meer uh, ziekenhuisnieuws. Want uh, er uh, heeft ook een dode patiënt uh, vier dagen op de spoedeisende hulp uh, gelegen. Dat in uh, niet uh, nee, ja, in uh, dat is... het Britse plaatsje Grimsby. <laughs> dus uh, daar kwamen ze op een gegeven moment achter dat, uh, dat de patiënt uh, inmiddels was overleden. Dus ja, daar hebben ze, uh, uiteindelijk hebben ze die mensen dan. Uh, de nabestaanden, maar uh, excuses aangeboden, maar je moet er niet aan denken dat er nog iemand uh, nee, daar toch? ligt, toch? Nee, nee dat is. Uh, We heeft weinig, weinig bezoek gehad dan. Beetje slordig, ja. ja, ja. ja. ja. Weinig bezoek. Erg slordig. Ja. ja, dat moet je, dat moet toch opvallen. Hij ja. slaapt wel heel lang. Ja. Ja. That is famous as a place of movie scenes Ja, kies. Waar we zijn, we zijn, de de zijn de sleutels gebleven Wat zeg dan, je allemaal? Waar zijn de sleutels gebleven? Welke sleutels? Allee, kies. Heb je het toch ook? Oh, wat een goede woordgrap, Jaap. Hou eens op. <laughs> ik trek het niet meer. Heb <laughs> <laughs> je nog een mooi verhaal, Frank? Nou, eigenlijk niet. Ja, Ik uh, ben natuurlijk net als iedereen blij met dit uh, mooie weer. Maar ik ben eigenlijk nog blijer nu de Kamerling onder straat. Ik weer gewoon mijn garage Kan, kan. Jij, kan Je kan je? weer Ja, ja meer de Amerikaan weer uitlaten ja. De eerste laag uh, asfalt uh, ligt erop. En dat uh, is wel prettig om... Uh, ja. Dus nou zo. Dus dat is alleen maar goed. En uh, ja, het strand uh, wordt weer helemaal volgebouwd. De huisjes op weg naar Bloemendaal worden weer neergezet door de, de mannen niet van Niet een paap. beetje, hè? Ja. God, dus ik vind zo. Het, het, het wel een mooie happening, toch, elk jaar. Ja. Want ook dat is een van de signalen dat het voorjaar op handen is. Met dat is de, het, natuurlijk de het, nou, zomer ja, eigenlijk al begon. Ja. Hé, hey, wat, wat ga je morgen doen? Want uh, het is natuurlijk Prins uh, Willy-dag. Prins Willy. Dag. Prins Prins ja, het is Koning Willy-dag. Koning Willy-dag? Ja, ik vind het hartstikke aardige mensen. Maar ik heb niet dat uh, oranje gevoel dat ik nou uh, net zoals nog 200.000 man, geloof ik, uh, verwacht is in Amsterdam. De stad in moet of zo. Of, uh, je nee, maar je ga, ga je in niet in, in, in kijken? Ja, gewoon we even ergens kijken. Of er nog wat. Uh... En een drankje halen? Misschien een drankje, je weet het niet. En een kleine tompoes. Nee. <laughs> maar ik ben niet zo van de, de, de Aan... me menigte. Ik Daan weet wel ik nog... uh, over, over dat soort verhalen gesproken. Ik weet dat een voormalige uitbater, de voormalige uitbater van één etablissement in dit uh, dorp. Die haalden de oranje bitter, eh, toen heette het nog Koning in de Dag... een dag van tevoren eh, in huis. En dan gingen ze dat testen. En dat was altijd een avond eventjes. Ja, we moeten even de oranje ja. bitter even testen. Levenvaardig. Maar nou, ja, nou, je weet wel hoe dat is. Ja. Levensgevaardig, ja. is net, uh, hoe noem je dat? Nitro, nitroglycerine, wat, wat is het? dat? het brandbare materiaal. Nou ja, yes. Maar ik vind, het, ik vind het eigenlijk ook niet te zuiver. Het is ook niet te zuiver, nee. nee. Het is bocht. Maar wat ga jij doen, Ger, morgen op Willy-dag... Uh, een uh, beetje dorp in. Ja, je zit al in dorp natuurlijk. In dorp, dus ik, ik, ik denk uh, dat hij dit, uh, de défilé aan het afnemen is. Want hij heeft toch het balkon ervoor. Dus ik denk dat uh, Ik ja. denk we even gaan buiven. Ja? Naar het volk. Je doet niet om tien uur dat, uh, <laughs> dat uh, dolfijnenummer. Dat je ja. van het raadhuis afspringt in het vijvertje. Nee. <laughs> nee. Dat, nee. Dat, <laughs> <laughs> je dolfijnen pakken. Dolfijn. Nee, <laughs> dolfijn. Ja. Ik vind het dolfijn. Ja. Ja. En dan moet je eigenlijk op de wal vissen. Ja, He? zeker. dat is ook dolf, hè? Ja. <laughs> Als jij weet hoe laat wel laffe die laffe Finland. Ja, lach woordschappen. <laughs> weet jij hoe laat die Finland.? Dan ga ik niet helemaal naar Hongarije. Ja, wat zal die Noorwegen? GELACH <laughs> <laughs> nou, We dwalen af. We We dwalen no ja, ja, ja. Heb je een hond, uh, Jaap? Uh, ar, ar. Nee. Nee, oh. nee. Maar als je een hond had, wat zou je hem dan te eten geven? Ja, ik denk hondenvoer. Maar er is iets anders mee aan de hand. tegenwoordig ze ook in het kader van het veganisme... zijn ze bezig om honden van het vlees af te halen en aan de tofu te zetten. Dus nou goed, nou hebben ze dus wel een of andere figuur, Andrew Knight... Die heeft een uh, nutritioneel, gezond, veganistisch dieet samengesteld... Ach. als hoogleraar dierenwelzijn en ethiek aan de Universiteit van Winchester. En dat uh, behelst uh, onder andere ja, tofu dan. En uh, een aantal honden heeft een uh, bewerkt vlees uh, gegeten. 26 honden hebben ze getest voor het, uh, het onderzoek. En een ander deel kreeg rauw vlees. En daarna werd nog vastgesteld, uh, de honden die... Uh, een vegetarische troep aten. Maar goed, het hondje met het rauwe vlees, dat heeft dus toch nog gewonnen van het veganistische dieet. Uh, yeah. Dus nou zo eigenlijk. Uh. Waarmee ik maar wil zeggen dat ook ik niet aan de geperste paardenstrond burger ga, maar gewoon een lekker stukje. Hamburger gemaakt van echt vlees zal blijven nuttigen. Ja, buitenlands nieuws. Ben je ook van uh, het vlees? Ja, uh, uh, uh, ik, ik let daar wel op. Ja, ja nee, ik, ik vind wel je let op op het wel ook ook zo'n... Ik let ook op dat het echt vlees is. Ja, nee, dat heb ik dus niet. Maar heb je wel eens een kartonburger gegeten of niet? Ja, meerdere malen. Jawel. Jij geeft dat? Denk ik wel, ja. Vind je dat? Nou, Ja, ja, goed. Ik vind. Uh, laat ik één ding zeggen. Ik vind de Toscaanse carriere bij uh, Dapi. Die vind ik wel uh, oké. Okay. Wat, wat, uh, nou, er, er, er, oh, er zit geen vlees in. Er zit geen vlees in. Oh. Maar er zit uh, kaas en zongedroogde tomaten in. En uh, dat kan je... Uh, een met een gras. kun je dat uh, rustig even in een koekenpad stoppen. En een beetje heb je... geperst uh, gras erbij. Het, nou, ja, dat is dus, dus, ja nou, precies. Maar ja, hem, ik uh, probeer, uh, probeer het ja. toch uh, te doen. Ja, nee, dat is ook heel goed. Uh, ja, heel en goed, ja. ik ben daar ja. niet 1, 2, 3 uh, vanaf te brengen. Nee, dus. Het is jammer ja. dat uh, mensen niet kunnen worden onderwezen... dat ze niet elke dag vlees hoeven te eten. Hè, dus dat doe ik ook niet. Nee. Maar op momenten dat ze dan een keer een vlees willen eten... dat beter bij een uh, goede slager, ik noem dat. Een, een Joey, een Hornyman, weet je... Ja. ...kunnen halen dan uh, volverpakte meuken bij de, bij de supermarkt. Ja. Want uh, daar, ik, ik heb dat wel eens uit nood... ...omdat uh, op zondags, toen tot de, tijd de slagerij nog gesloten was... Uh, ...een stukje vlees bij de supermarkt weggehaald. Nou, als ik een hond was, dan liet ik het nog liggen. Zo slecht. dat het die... ligt eraan wat je, wat je koopt. Ja, ja, dat wou ik net zeggen. Nou, dat wat ik toen kocht, dat had moeten doorgaan voor uh, een soort ossehaas. Hm? Biefstuk in ieder geval, maar het was gewoon een steakbrozois. Ja, maar dat moet je. Weet je, nee. Dus je eet... moet, ja. Op het moment heb... dat je dan vlees eet, niet elke dag, maar de dagen dat je vlees Haal Ik eet dat überhaupt bij de, niet. Bij de slager. Nee. nee. Maar als je gewoon uh, gehakt bij Albert Heijn is prima. Ja? ja. Nou, ik hoor net dat dat goed is, Jaap. We gaan dadelijk naar Albert Heijn. <laughs> maar eens even kijken. <laughs> Pontje gehakt kopen. Ja, ja. ja. ja. Ik, uh, ik, ik, ik zie dat ik nog iets uh, moet, uh, moet doen. Ach, Want, zeg ja, het eens. Ja, ja, goed. Uh, dit: Meesje! Yo, I'm screwed in tip-tip-tip-toeing around me. Just tell me what it is. I can't deal with this. You're tumbling around the point. You got something to say. Just tell me what it is. I am not the type to go out of my way of confrontation. Straight up, you know that I'll be honest even when I fuck up You can tell me what you want, I won't but I promise Don't take me for hiding Double meaning, I won't be misleading No passive aggressing Can you do the same thing too? I'm straight up i'm straight up you know that i know that you yeah. i'll be honest even when i fuck up i fuck up you can tell me what you want i won't but i won't not but promise i promise you that. I promise this will work if we work on communication, right. yeah. Might just take a while, but you know I have the patience Yeah, Cause I am just a man that knows what he wants. I love it when you face all of those problems head on. yeah. The confidence, what's it for me? With those heels, you look six feet. Foxy like the 70s, but honestly, you better me. That's all I brother or from this. Trying to match your confidence. If I don't have the guts for this, I put it in a song like this. I'm straight up, straight up, you know that, I know that. I'll be honest even when I fuck up, we fuck up. You can tell me what you wanna, won't but, I promise, you promise, I promise. I'm straight up, you know that, I know that. I'll be honest even when I fuck up, You can tell me what you wanna, I you know I you what you wanna. I won't I promise, promise, I promise. Kijk, het is altijd als er een onderdeel van mij er is, dan uh, wordt dat natuurlijk uh, behandeld. Right. Dit top, top. Ja. Zo te horen is dit de toetsenist van Duo Florida. <laughs> nou, dat zou zomaar maar kunnen, Frank. Dan, dan kan van. jij best uh, een Visa orgeltje Met zo'n farvisa ja, dan kan jij best uh, gelijk in uh, hebben. Uh, nee, dit is... Uh, um, zij heet Noah Lorraine. En oh, de Noah, Noah, Lorraine. Noah Lorraine. Noah Lorraine, ja. En de heer die je hebt uh, kunnen horen, heet Josimar Gomez... En dit is de laatste single die anderhalve weken geleden is gelanceerd. Head on heet hij. Gomez, Gomez. Ja, Gomez, de Jafran. Jafran? Barco. Barco. aquí, vamos allá Jafran para comprar un barco. plancha. Sí, claro que sí, hombre, Dit is de Spanjaard en die kroeg. In de kroeg. <laughs> maar um, uh, er komt nog meer. Zo, zo. Voor, de, voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. En er komt een EP aan. God geprezen. Een beetje zomerse ik denk planken, Ik ga, ik ik zo ga zo. de zomer niet door met één plaat. <laughs> Oké, okay. dat is jouw keuze. Ik heb er liever gewoon een EP'tje van. EP? Wat is, Hup, een Wat is een EP? EP. Een, een, een extended uh, play. Oh, extended dat, is, uh, dat is een extended play. Dat ja, zit akkoord. tussen de, de, de LP en de single in. Aha. Ja. Die bij Zijn de, zes de, nummers. De 12 inch versie. Ja, Zo, ja. Zeg zeg zoiets. Maar. Kijk, uit onze, uit onze Kijk. tijd. Maar dan anders. Uh, maar dan anders. <laughs> ah. Goed. Dus ja, alles komt weer terug. Ja. Ja. Weet je, het is gewoon allemaal... Uh, vroeger had je uh, alles op vinyl. En uh, nu ben je helemaal hip als je, als je vinyl thuis hebt. Dat cassettebandje dus, uh, komt ook weer terug. Uh, toch? Hey, joh, ik ben al ja. gekocht mee, van Doe maar. Ja, doe doe goed maar, man. man, goed man. Goed <laughs> man. Maar dat uh, cassettebandje komt ook weer terug, heb ik begrepen. Waar, gaat het, waar is het geweest dan? Nou, het is uitgefaseerd, door, uh, ver, uh, eigen, verdreven door moderne techniek. En nu komt het weer het terug? Het schijnt weer terug te komen, ja. Maar waarom zou je dat doen? Ja, weet ik niet. Er worden ook weer uh, gepensioneerde... Uh, eerste uh, lampenmakers uh, van stal gehaald... om versterkers te maken met lampen... omdat die toch beter klinken dan uh, maar een onzin elektronisch. Allemaal, ja. Ja, ik weet het niet. Misschien je, is het ook een trend. Misschien. Maar dit soort nieuws dat uh, is hartstikke leuk. Maar er zijn drie mensen die zo'n ding willen hebben. Ja. En ze nou, hebben ja. het verder toch helemaal niemand? Ja, dat weet ik een, dus niet. Als je een beetje geld opkoopt, dan toch een -zetje. Ja. Ben je in één keer klaar nou, ja. met die onzin? Ja, dat is... Dat en dan zet je Spotify op en dan heb je alle, alle platen van de hele wereld. Waar maken ja. mensen zich druk over? Nou, nu je het zo bekijkt, waar maakt iedereen zich druk over, ja. Heel goed, Frank. Bij van jou, ja, hup, op de barricade. Wat verdikke me. Hoe is het met Barry? Goed, ja. <laughs> barricade. Barricade, ja. Ja, dat gaat goed nou, een met Barry. Uh, Leuke school. gozer, hoor. Leuk. gozer, Barry. Maar hij is een beetje stug. Ja. Ja. Ja, dat, dat is altijd al geweest. Hé, hey, maar over barricade gesproken. Ik zes... krijg de groeten van Lies. <laughs> Welke Lies? Lies Breuk. Ach. <laughs> Je moet de groeten hebben van John. John? Popster John. <laughs> Goed. Uh, ik heb wat nieuws over uh, de bemanningsleden van het schip. Uh, bom Egetus. Bom Egetus. -bon <laughs> 24 maart was het water gegaan in het Brazilië. De... Maar eigenlijk wel. Wow. Ja, en vier dagen later is hij in een zware storm beland en gezonken. En wow. uh, de, de, de, de bemanning uh, slaagt er op 1 april op. Het Vlaat-eiland... is hier. Althans, zo staat het hier. Te bereiken. Waar ze zonder voedsel en fris drinkwater moesten zien overleven. Frank, vreselijk. Ja, dat zijn de VOC-dagen met scheurbuik. Juist, maar na 17 dagen zijn ze gered dankzij een briefje in een fles. En die stopte ze in de fles. En die gooide ze in de oceaan. Nou. En die is... Uh, nou, Het lijkt wel een script van Hollywood. Maar het is echt gebeurd. Het is echt <laughs> gebeurd, Frank. Het is echt gebeurd. Ik denk, nou, ik meld het je even. Nou, heel goed. heb is over uh, buitenlands nieuws gesproken, jongens. En, uh, buitenlands nieuws? Wat heb jij nog uh, voor buitenlands nieuws, Frank? Nou, eigenlijk uh, niet zo heel erg veel. Uh. Nee. Het is nou ja, hier, uh. Uh, in die zin dat we er nog, uh, nog even een schepje bovenop uh, ik gooien. Heb, ik heb straks over vijf minuten wel een hele mooie top tien. Noem even oh. een, uh, we hebben de, ja, ja. de, de, de tien legendarische Jong Cruijff-uitspraken. Want hij ja, hebben 75 ja. geworden. Zou, uh, zou, die, zou die die buitenaardse <kwijnt> daar ook uh, enig belang bij hebben? Om nou, ik denk het wel. Of... Kijk, zo'n bal op een rolvermogen. Als je die bal omhoog gooit, komt hij vanzelf naar beneden. <laughs> ja, ja, ja, en als je, er als je één punt voorstaat, dan win je toch. Ja. Ja, het, is, het is logisch. Het weet, het is logisch. Zo, zo, zo, hij heeft geen drol verstand van het het is logisch, sport, dat he, maar, maar nummer 14 dat, dat ja. weet hij dan, dat dan nog weer wel. Weet je? Dus, uh, ja. hey, heb jij nooit, uh, heb je, die man nooit zien ballen, Cruijf. Kijk, het spel wordt gespeeld met elf man, daarom heet het het elftal. En als je er tien hebt, heb je er een te weinig. Het is logisch, dat weet iedereen <laughs> ja heeft wel gelijk ja nou maar vaak had Kruif ook gelijk hè? ja maar ja, dat is het leuke uit. van Kruif uh, ja, dat verzin ik niet maar vaak nee ik begrijp gelijk. het staat hij aan ja ja doe ja. Ik nog ja, één ik doe een liedje nog eentje liedje Noem nog nou lijkt me goed hier uh, ik liedje. doe alleen maar leuke liedjes jongens ja. Harry Harry Nielsen Harry Nielsen Harry, Nielson. Harry. Harry of my mind People stopping still I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going well The sun keeps shining through the pouring rain Going well my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze and Skipping over the ocean Like a stone. zeg ik het zelf, hoor. Ik heb het niet geschreven, maar... ik vond het wel een briljant nummer. Ik heb het zelf uitgezocht, Frank. Ik heb vorige week over briljant gesproken... Nou, oh ja ik vond het een briljante film ik had hem niet eerder gezien de mule van Clint ja! Clint Eastwood die heb ik gezien ja ja ja, ja, ja. geweldig ja geweldig film. Is die goed? ja ja is ik vond hem erg goed ja. ik, ik ken hem niet ja, de oude Rups van uh, hoe oud is uh, Clint Eastwood uh, Clint Eerde is nu 91 91. 91. Nee, 91 ja briljant he, die man ja geweldig uh, ja. Voor, de, voor die mensen die niet gekeken hebben het uh, gaat over een uh, gepensioneerde bloemenkweker en uh, die uh, moet er op een gegeven moment mee ophouden en uh, op, uh, ja hij wil toch nog wat verdienen en zo komt hij in de wereld van uh, ja, min of meer uh, ezel En dat is ook de reden, die mule. Hij transporteert drugscourier voor de Mexicanen ah. naar, de, naar, de, naar de andere staten. En zo uh, raakt hij eigenlijk een beetje verstrikt in dat, uh, dat wereldje. Ja, nou ja, uiteindelijk komt hij toch in de bak terecht. En, uh, ja, altijd is, uh, zo. altijd weet ja. je Jongen, misdaad loont niet. Het loont maar loont het is niet wel niet een waar gebaseerd verhaal. Oh, dat vind ik leuk om te horen. Hey jongens, we hebben de top 10 van de meest legendarische Johan Cruijff-uitspraak. Hij werd uh, deze week uh, 75 Saudi geworden zijn. Mocht het niet uh, um, uh, dat hij uh, zeg maar onlangs... Uh, uh, niet onlangs, zeg maar niet is hij overleden? Uh, 2016 alweer. Dat ging. zeg ik. Ja, tijd vliegt als je Londen. Ja, zeker. He? Maar uh, de 10... Uh, nou, Johan uh, kan het zelf... Uh, uh, zeg maar, uh, Frank. Johan, Johan mag het zelf uh, ja, Johan uh, vertellen. Mag ik... Kijk, Johan, Johan, je bent erbij, hè? Als wij de bal hebben, dan kunnen zij niet scoren. Dat is logisch, dat weet iedereen. Het <laughs> ja, dus is net als elk voordeel zijn nadeel hebben. Ja, dat elk is... Wacht, we doen het één voor één. Elk, elk nadeel een? heeft zijn voordeel. Zullen we het één voor één doen? Nee, ja, is hey. dus logisch, dat is goed. Dus op nummer tien... Kijk, als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren. Nou, dat klopt. Dat klopt, ja. ja dat dat klopt. is gewoon heel duidelijk. Ja. Op nummer negen. Elk voordeel, elk, moet, elk nadeel heeft zijn voordeel, moet het zijn volgens mij. Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Yep. Ja. Akkoord. Ja, ja akkoord. Het, het, het. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja, ja. Maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Ja. ja. Daarom ja. dat ik kijk voordat ik een fout maak, maar die, ik maak ik die fout niet. Er <laughs> is ook zo, goed, ja. zo een uitspraak zo Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet. Ja. Hey, kijk, uh, de Italianen kunnen niet van je winnen. Maar je kan wel je verliezen. <laughs> ja, dat gevoel, die mannen. Briljant, hè? En op vijf? Wat, wat is vijf? Uh, ja, dat, dat ja, deze. Oh, deze ja. Kijk, de tijd dat ik zelf geld meenam, dat is al heel lang geleden. Ik neem altijd de naam en het gezicht mee. <laughs> ja. Ja. Goed, ja. En op vier? Kijk, om te scoren moet je wel schieten. Kijk eens een bal op een Als je die bal omhoog gooit, komt hij vanzelf naar beneden. Dat is logisch. Dat weet iedereen. <lacht> uh, je moet nu, wat was dat? Uh, even terug nog. Ja. stond even halen. Je moet schieten, anders kun je niet scoren. Ja, ja dat zei hij. Ja, ah. ik draaide er net om. Ja. Hé, hey, uh, op... Uh, nou, ergens. Ja, ja, een van de, de uitspraken. Dit. Dit is ook een hele mooie. Ja, ja. ja kijk. kijk ja. Simpel, simpel is het moeilijkst. Ja, ook nog nee. een. boven ook nog één. Ja, die heb ik net gedaan. Oh, heb je die gedaan? Ja. Nee, Maar niet gedaan. Nee, nee, nee, nou, okay. ja, het gaat allemaal door elkaar. Hè? ja van de 32 landen die deelnemen aan het WK. Wordt wereldkampioen. Kijk, de Sorry. anderen niet, want die zijn er niet. <laughs> ja, dat is echt, bedenk het maar. Ja, bedenk het maar. Het is zo simpel, simpel ja, Die hadden we dus al gehad. De... Ah, een hele treffende is wel natuurlijk... Kijk, in zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk. <laughs> dat vind ik zo geweldig. <laughs> dat is toch geweldig. Ja, ja, ja toch? Ah, er, ik heb er nog één. Uh, <laughs> Deze onder... vind ik mooi. Ja. Ja. Wat, wat heb jij, Jaap? Ja, wacht even. De, die. Ja? Waar Ger ja. met zijn cursus uh, bij staat. Deze. Toevallig is logisch. Ja, maar ik heb er <laughs> nog één. Uh, hij zat op een gegeven moment als analist bij Studio Sport aan tafel. Hij zegt, uh, er zijn uh, twee dingen, uh, of één ding dat je er moet zijn... Uh, als je, uh, hij zegt, uh, je bent op tijd. Uh, dus als je te laat bent of, uh, of niet, zoiets was het. Uh, dan ben je of te laat of niet op tijd. Je moet er staan. Dat was een beetje het uh, verhaal eigenlijk. Dat, uh, dat zei hij. En als je er niet staat, dan ben je er niet. Dat is logisch. Ja, zoiets. Ja, ik, ik, ben, uh, ik heb die, uh, die uitspraak niet helemaal. Uh, maar hij, hij bedoelde ermee dat je, uh, als je ergens in de spit stond, dat je op tijd moet zijn. Ben je te laat of te vroeg, dan ben je niet op tijd. Zo, uh, zoiets maakte hij in ieder geval. Hij bedoelde het goed. Ja, ja. ja z, zoiets, dat is sowieso. Ja. Ja. Ja, ja, nou goed. Uh, maar dat, uh... Ja, trouwens ook, hoor. Ja, ja. Nou, goed. Ja. Ik, uh, ik uh, ben blij dat ik uh, dit, uh, dit programma weer overleefd heb. Uh, weer nou, net aan, hè? Ja. alle mensen, het is elke week... Ja, het is uh, wel, uh, toch elke soort, keer wel uh, weer een beleving en een uh, bevalling. Ja, het is ja. Ook. inhoudelijk is het zo goed. Is inhoudelijk het zo? is het ja, wel ja. heel goed. Ik snap ook niet dat die mensen dat ook volhouden tussen eh, 10 en 12. Op er op kan momenten. nog wel showen. Nee, nee. Ja, maar ik zou ook luisteren. Als, als oh, ik nou nee. niks te doen had, huh? dan ga je toch luisteren? Ja. En dan, dat is logisch. En, en als je zegt, web kan je ook niet luisteren. Dat is logisch. <laughs> dat is een elfde uitspraak van Johan. Ja, nou, hou niet van Johan. Nog. Ja, dat is je ik, wel van uh, Johan. Van uh, onze eigen Frank. Ja. ja. Um, uh, Oké. Okay. Uh, verder nog wat leuks? Uh, nou, verder nog wat leuks. We, we kunnen gewoon doorluisteren, want uh, straks staan ja. uh, Luzie en uh, Jan uh, klaar... om het te over te nemen tussen 12 en 2. Dus, uh, ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij nou zo dom? Uh, uh, ja, dat is logisch. Laten hoor. horen het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.